En ook op Schiphol konden de vluchten volgens schema vertrekken. Gisteren moest de luchthaven een paar banen sluiten vanwege de harde windstoten. En dat leidde tot veel vertragingen. Het weer. De wind zwakt iets af. Maar in de kustprovincie zijn nog steeds zware windstoten. Tot 75 km per uur mogelijk. In het noorden van het land kan af en toe wat licht regen vallen. Overdag blijft het stevig doorwaaien en blijven zware windstoten mogelijk. Er is veel bewolking en in het noordoosten valt wat motregen. Het is zacht met gemiddeld 10 graden. Dit was het in een Dit is Radio 1, BNN, BNN. 47. De KLM heeft leden van de Afrikaanse Zemba-stam, bekend van het SBS-programma Groeten Terug, uit het vliegtuig gezet wegens stankoverlast. Robert Jensen liet gisteren in een reactie op zijn website snafoo.nl weten... dat hij niet is ontslagen bij Radio Veronica. Hij is namelijk gewoon zelf opgestapt. Ze wilden allebei wat anders, de beide partijen. En Mubarak is nog steeds partijleider van zijn partij. Je hoorde het net in het nieuws. Eerder werd gedacht dat hij misschien was opgestapt, maar dat is dus niet zo. Egypte. N nou, nee, het is daar een beetje rotzooi op het moment... Als daar daarna eens een keertje gaan werken, in plaats van demonstreren, dan zou het gewoon allemaal goed komen, Maar nee, dus daarom zou ik er niet gaan. Uh, wij zouden over acht weken naar Egypte op vakantie, maar dat hebben we voorlopig even uitgesteld. Oh ja, er ligt er alleen maar. Nou <laughs> oh ja, een beetje rellen en zo. Maar Ik hou wel van rellen, maar het, het moet wel een beetje veilig blijven. Waarom niet? Nou, het is wel warm land en dan kan je gewoon uh, relaxen lijken me zo. Dus waarom zou je niet gaan? Op dit moment niet, denk ik. Nee, nou, het lijkt me best gevaarlijk, zeg maar. Alleen als ik een Egyptische vrouw heb, denk ik, maar uh, nu niet. Nou ja, ik zou het ook niet doen, eerlijk gezegd. Ik denk dat het toch wel uh, niet heel verstandig is om daar te zijn. Maar er was wel een discussie, hè, ook met, het, uh, met, uh, met de NVM... of je daar nou wel of niet naartoe moet gaan. En ik vind dus wel dat als je journalist bent en je wilt daar naartoe... dan moet je er vooral naartoe gaan. Want uh, daar ben je nou eenmaal journalist voor geworden... dan had je maar een ander vak moeten kiezen. Het Verbond. Of sowieso een vak moeten leren. Ferdinand, Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Met Ferdinand onze op deze winderige zondagochtend. We zitten al in februari en het is vandaag 6 februari, Luc, 2011. En voor ik overga naar de orde van de dag samen met jou. Mm -hmm. Vorige week keek ik even terug. Ik stond even stil bij een item. Zo typisch vandaag. Ja, maar dat heeft te maken met het voetbal, Luc. Mm -hmm. En vandaag in Engeland, met name in Manchester, staat men toch even stil. Alles wat Manchester United lief is, want zoveel jaar geleden... Als het goed is, 53 jaar geleden vandaag, 6 februari. En dan zoveel jaar terug kwam een groot deel van het elftal van Manchester United om het leven. Ik weet niet of je dat ooit vernomen hebt. Uh, yeah. De vliegrampen bij, uh, bij München. Ze vlogen terug yeah. vanuit uh, Belgrado na een, een wedstrijd in de Europa Cup voor landskampioenen. Yeah. En ja, het was heel slecht weer. Uh, dat twee keer toen werd gepoogd om het vliegtuig van de grond te krijgen. Maar ja, bij de derde keer uh, vloog het die pletter. Hmm. En bijna het hele elftal kwam uh, om. Er zijn drie spelers die die ramp, of twee, en de manager Matt Busby, die hebben de ramp overleefd. Ook Billy Fox en later de legendarische Bobby Charlton. Maar ja, goed, het is triest. Maar vandaag staat heel Manchester United stil bij uh, ja, die vliegramp. Ja, en, en is dat uh, nog steeds iets wat wordt herdacht uh, bij Manchester United Weet elk je? jaar? Zolang uh, deze club zal bestaan, het zal altijd uh, worden uh, gedacht en uh, het is, is iets dat uh, ja, iets vreselijks moest zijn geweest. En ja. uh, we uh, weet je wat het ook is, Luc? Bobitaald uh, en uh, Billy Faulksen, die die, die die die hebben de hele tijd moeten revalideren, ook met Bessie, de, de, de manager van de club en het is ook zo zo zo, zo frappant. en dat heb ik zelf uh, beleefd, maar dan via televisiebeelden. 10 jaar daarna, zo lang heeft die club erover gedaan. om, om, om, om iets te bereiken op, het, uh, op, op Europees niveau. En het is gelukt. en die twee die waren erbij. Joh. En, uh, die renden na die finale tegen Benfica. op 29 mei 1968. met 100.000 man in Wembley. Ze renden huidelijk met die Cup. Hmm. Die brullende turbines. en ja, dat, is, dat is geweldig. Joh. Maar nogmaals, het, het, het wordt herdacht. en het zal altijd herdacht worden. Ja, ja, en terecht ook wel. hè dat is wel ja, goed ook absoluut. Ja, absoluut. Zeker. Uh, Ander voetbalnieuws dan even. Ik zat dus te kijken naar, naar ADO tegen PSV. Ja. En uh, dat is nogal een steuntje, zeg. Nou, ik uh, we waren niet thuis. We waren even weg geweest met die kinderen. Dus ik kwam thuis. En ja, je weet het. Ik ben de radioman, geen televisieman. <laughs> ja, ik zie geen wedstrijden hier live. Maar goed, ik volg het allemaal wel. Ja, er is heel ver, heel diep in. Ik zou bijna willen zeggen zoals de Engelsman dat uitdrukt in edit time. Daar ja, komt ADO uh, voorbij PSV en... <laughs> De, de rapen zijn even gaar in, uh, in de lichtstad. Uh -huh. Maar ja, Ado, Ado, weet je, drie punten in de tas en uh, terug naar de residentie. <lacht> Dat denk jij. Ja, ah, nou ja, God, ze zijn, ze, ze, ze zijn uh, ja, heel enthousiast. Ik heb van de bram nog gehoord op de radio. Ja. Yeah. En ja, wat weet je, je wint, je wint daar zoveel jaar, ik denk nog langer dan 30 jaar, ik weet niet hoe lang. En, en, ADO pakt de punten, dat is, dat is geweldig. Joh. En, en voor de koppositie in, in, ja, wordt, het, wordt het spannend. Want als uh, Twente, jouw club, die mm -hmm. reist vanmiddag af naar de Domstad... en treft hier in de galgewaarde plaatselijke FC... ja, het zal een, een, een kolkende massa worden hier vanmiddag. Joh. Ik hoop dat het droog blijft. Maar goed, uh, het is spannend, want ja, Ajax vrijdagavond hè, die, die, die gaat langs uh, de Graafschap... en dan ja. kan het een slechte wedstrijd geweest zijn. Maar goed... Uh, nee, wel drie punten. Drie punten in de tas. De, de, de, ja, het doelpunt van uh, El Hamdawi. Hij speelt nu op de positie nummer 9 met uh, Sim de Jong achter hem. En ja, die twee gasten die maken die goals En het zal uh, Frank de Boer als zorg zijn. Want na nou, gisteravond doet hij weer op mee om de titel. Ja, en, en nog heel even: Ado, die doen het goed, hè. Vijfde plaats, dat is wel. Uh... Dat vind ik ah, ja. wel goed, hoor, voor Ado. Nou ah, ja, Ado doet het heel goed. Ik denk dat, dat, dat... Ja, ik niet dat ik het niet gedacht had, hoor. Kijk, het heeft, een, het heeft uh, Van der Bromsen... Ja, hij doet het goed daar. En, de ploeg zit goed in elkaar. Ze hebben een paar jongens die van de hoek... Uh, van hoeken. hoek en, uh, hoed, uh, Die, die, die, die boelekien, dat zijn jongens die gedreven voetballen. Joh, en, dat. en het, uh, het loopt alleenstaan uh, wat betreft... Uh, de koppositie, wat achterom dat ze etterlijke punten verspeeld hebben. Maar dat geeft niet, het, uh, men is in de residentie de, de, de, de aanhang van, van Den Haag. Daar is men tevreden mee, want ja. dan gaat het om in het voetbal. Ja, ja, ja. Moet jij trouwens als, als domstedeling niet voor FC Utrecht zijn ook een beetje? Uh, je bent de zoveelste die mij dat vraagt. Maar dat <laughs> ja. Ik, ja, nee, je maakt me terecht hoor. Want er zijn veel mensen die, die, die als ze me hier in de Feyenoord door de domstad zien lopen... Van de week liep ik met een Feyenoord-tas door de stadion, stadion, iedereen kijken, weet je wel, ik ken het. Wel. wel terug te komen op jouw vraag. Ik uh, ben al, ja, komende mei 2011 weg, ik volg ik Feyenoord, 43 jaar, Luc, dan ga je toch niet weg, joh. Ik ben nee. steeds een altijd een Ja. Maar goed, de FC Utrecht doet het goed, joh. Ik wil nog vanmiddag ook een, een goede wedstrijd. Ja, zeker, zeker. Um... Ja, dan moeten we toch even, sluiten we even af met Feyenoord, daar moeten we het wel even over hebben. Uh, die, die, die verloren vorige week van, uh, van Twente. Ja. Wat ik wel echt. Ja, ik kijk, ik ben natuurlijk voor Twente. En ik heb nog even aan je gedacht. Want ik, het was wel heel sneu weer. Hè? Uh, laatste minuut en zo. Pff, man. Weet je? We hebben het de vorige week gehad over die wedstrijd en je noemde een naam, de, de, de, de comeback van, van Brian Ruiz. Dus ik, ik, ik zit hier thuis en het is ja, bijna kwart voor vier, weet je, Feyenoord komt op, uh, op 1-0. En ik zat te beneden, joh, ik loop naar die, naar die radio toe. Ik zat echt met, op mijn knie hoor, voor die radio. Feyenoord zat voor met 1-0, dan, dan, dan gaat er wat, doe je helemaal goed. Uh. Ja. De feiten liggen daar dat Twente terugvecht. Twente knokt terug en ik hoor dat Brian Ruiz erin komt. en We gaan naar het eind toe en ja hoor, hij... Trouwens een fantastische voorzet hoor, vanaf de linkerflank En hij kopt hem snoeihard in. Maar ja, als je de beelden terugkijkt, zal er iemand wel zijn die gezegd heeft van... Ja, ik er van dat moest die bal hebben, die jongen komt heel goed in lopen. Hij kopt hem punt. Ja, hij zit er goed in. Nee, nee, maar kijk... Twente houdt die punten daar in de Groswesten, joh. en Been die, die zei later in de persconferentie van hij, hij was positief over Feyenoord. Kijk, Feyenoord heeft uh, goed gespeeld vanaf, vanaf de beginfase, maar kijk, uh, we hebben het al over gehad, Luke. daar koop je helemaal niets voor. Uh, maar ja, god, hij was positief en die jongens die waren ook, ja, die, die hadden goed gespeeld. Maar, ja. god, de, de momenten en zo'n moment met Brian de wie weet het. En, en, dat zit je, ja. ja maar, want hij, we hadden het over inderdaad vorige week... van ja, als het, als het niet goed gaat... Dan, uh, uh, dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat dat been opstapt. Maar dit was wel voor Feyenoord toch wel... ja, het liep natuurlijk niet goed af... maar het was nee. ook weer niet heel negatief, hè? Nee, maar weet je wat het is? Kijk, om terug te komen van wat er vanmiddag gaat gebeuren. Kijk, gisteravond heb je... Uh... Dat moeten we niet vergeten hoor, Excelsior, die, die, die, die pakt de pakt en de VVV die daar in Venlo in de koele nak uh, ja, terugstuurt met nul punten, dan moet je toch als Feyenoord supporter en als trainer van Feyenoord en alles wat Feyenoord lief heeft, dan moet je toch gaan denken aan vanmiddag of mensen die al de hele nacht wakker gelegen hebben. Ik heb er ook aan liggen denken hoor, want vanmiddag ja. reist Mario af, of later vandaag reist hij af uh, met zijn jongens naar de... Naar Arnhem, ja, in, in, in het Gelredome daar staat Vitesse ze op te wachten. En het is daar altijd moeilijk voor Feyenoord. Het ja. is een heel moeilijke wedstrijd. Ik heb in het verleden, ook daar maar in het oude stadion op Monikerhuis, heb ik Vitesse tegen Feyenoord gezien. En daar praat ik over 10 jaar geleden. Ze hebben het daar altijd moeilijk. Ze zullen het vandaag ook heel moeilijk hebben, hoor. En, maar goed, ze hebben op, op de laatste dag van de transfermarkt, hoor ik ook alle namen voorbij komen. Van Ene Meeuwen, ze is in Japan er ook binnengehaald. gehaald. Ja. maar moet je goed luisteren. Luc, het zegt me allemaal niet, die namen zijn voor mij totaal onbekend. En ik heb begrepen vrijdagavond dat Ver uh, terug in de selectie. Maar ja, of hij het breekpunt was. En ik weet het niet. Het zou mooi zijn, het ja. wel, maar het is wel echt. Kijk, stel ze verliezen. Dan, ja. Ik bedoel, Excelsior won. En dan is Excelsior dus op één punt gekomen. Ja. En dan speel je gewoon om de 15e en 16e plaats. Ja. Dat is, dat, is heel, dat is heel triest voor woorden hoor, want kijk, uh, vanmiddag weer tegen Averij oplopen, dat houdt in dat Herakles Albelo de volgende week naar in de Kuip komt. En Ja, we weten het toch, iedereen kan op dit moment winnen van Feyenoord. Of het nou buiten uh, Rotterdam is of in Rotterdam, dat maakt helemaal geen klap uit, joh. Nee, nee Moeilijke is... tijden, barre tijden, uh, het is nog steeds donker in die tunnel, joh. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Ferdinand. Volgende week, dan spreken we weer. Bedankt en uh, dat ik in de uitzending mocht zijn. Een prettige voortzetting. De groeten aan de redactie en tot in de volgende the so you paid your dues oh, don't you to those always frauds had ontzettend leuk je deze Thrills. En Don't Steal Our son. Want Our Sun is mijn agressie. Dat is het eigenlijk een beetje. Goed, um... tijd voor een dag als. Iedere week loopt er een BNN University stagiair mee met een bepaald beroep. En daar maken ze dan een muzikaal verslag van. Mm. Hoe let het we trappen deze week af met Elianne en zij nam deze week een kijkje bij Sandra van de hondenuitlaatservice in Hilversum. Nou, uh, we gaan vandaag met acht honden lopen, uh, waarvan twee van mezelf, die neem ik altijd mee als het even kan. En dan gaan we in ieder geval een uur lopen en dan gaan we wel even zien uh, wat het wordt. Doetje! Kom! Iger! Iger! Jip! Iger! Kom maar! Dus, daar zijn ze. Ja, we hebben ze alle acht, dus uh, we kunnen de hele hei uh, terroriseren. Wat maakt het leuk? Maakt het leuk als, het een, als dieren je passie zijn. En dat je niet uitmaakt of het nou vriest of regent of sneeuwt. En dat je gewoon toch een uur of langer erop uit moet. Nadelen van het werk? Waarom zou je het niet moeten doen? Ja, nee, ik zie geen nadelen eigenlijk. Misschien het, het, het autorijden, instappen, uitstappen, hondje ophalen, hondje ophalen. Dat kan je gaan tegenstaan, maar dat zeg ik als het je passie is. Dan zet je dat opzij en dan ga je er gewoon voor. Lekker de beest hebben. We komen aan bij de auto. Ja, ik dacht, uh, laat ik het dus uh, makkelijk voor mezelf maken. Doe jij maar eens fijn in de auto? Ik ga het proberen. Nou, daar gaat hij hoor. Kom maar jongens. Nee. zit, zit, zit. Oh, er is er eentje in de bench. Maar nou, dat mag niet. Nee, niet bijten. Nou, nog eentje en dan uh, kunnen we weer naar huis. Nou, alle hondjes zitten in de auto, we zijn op weg terug. Uh, hoe vond je dat ik het gedaan heb? Nou, hartstikke goed. Het viel allemaal reuze mee, toch? Ik ben kapot. En met bijtwonden kwamen we terug op de redactie Sneuwen. Volgende week weer een nieuwe. Ja, de plugplaat. Uh, je hebt kunnen stemmen via 47-at-bnn.nl... 47-apenstaat-bnn.nl op een bepaalde plaat die je wilde horen. Andrew Makkinga ging voor radio van Rafael Sadiq. Astrid Jongen koos voor Britney Spears met Hold It Against Me... en Erik die ging voor sweatshop van De Staat. This radio. Deze heeft gewonnen. No Rafael Sadik en radio. She wasn't getting Kept the volume down I told her turn up the bass, bass. And then she kissed me in my face Terecht, terecht dat hij heeft gewonnen, Rafael Sadiek en Radio. Morgen is hij waarschijnlijk wel weer te horen op Radio 6, want daar draaien ze hem erg vaak. En hij won deze week de plug. Niet getreurd, volgende week is er weer een nieuwe plug, en kan jij ook weer mee gaan beslissen over wat je wil horen. Lieke goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik wil even met je hebben over iets. Uh... Ja, het is eigenlijk niet grappig, maar misschien is het ook wel grappig. Um, RTL 7 gaat namelijk morgen, maandag, beginnen met Midget Fight. Is dat uh, Little People? Of ja. is dat weer iets anders? Nee, ja, het, zijn dus, uh, het, de, het is dus een tv-programma... waarin uh, Lilliputters, zo staat kunnen kranten... want dat zijn gewoon kleine mensen, zo moet je dat nu tegenwoordig zeggen. Ja. Anno 2011. Uh, en die gaan met elkaar vechten. In een ring. Ja. Met inclusief pakjes aan en zo. Gewoon echt een vechtprogramma, alleen dan voor... <laughs> Ja, voor Lilliputters zeggen met, ze dan. Net zoals die worstelaars die dan ook allemaal een karakter hebben... en een naam en een hele, op een bepaalde manier geïntroduceerd worden. Met een opkomst. Kijk, dat oh, die is dat ja, dan ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou, Van, die, van die, Dat ze dan in, in, die, ook in die ring gaan staan en dan bovenop iemand knallen en zo. Ja, maar dat is allemaal nep. Zou het ja. ne ook nep zijn? Nou ja, dat hoop ik. Want, maar het, het, het, het, <laughs> er is dus heel veel gedoe omheen, want Albert Verlinde... Nou, als die wat vindt, dan is er heel veel gedoe omheen, mm -hmm. uh, weten wij bij BNN. Uh, maar maar die, is dus echt, die vindt het afschuwelijk dat RTL dit doet. Want uh, hij vindt okay. het dus niet kunnen dat uh, Lilliputters gaan vechten met elkaar. Ja, ik ben heel benieuwd of er vraag naar is. <laughs> ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. nee ja, ik snap niet zo goed hoe je dat bedenkt, zoiets. Ja, maar waarom zou het uh, leuk zijn om naar kleine, worstelende mensen te kijken... in plaats van naar... Andere worstelen. Ja, wat, is, wat is de toegevoegde... extra vaker? element, denk ik, of zo. Ja. Maar je hebt wel minder spieren, natuurlijk. Misschien hebben ze ook een kleinere ring. Ja, dat moet bijna wel. Ja. Ja, dat Anders wel. schieten ze er zo onderdoor, valt natuurlijk. valt het een beetje weg. Ja. Maar, maar vind jij het kunnen, zeg maar... Want het is natuurlijk een soort van... Ja, het, het is bedacht, lijkt mij. Tenminste, ik heb wel eens gehoord dat die programma's worden gemaakt... En jij bent er ook mee bezig geweest, hè, deze week, voor BNN Today... Eh, dat, dat die programma's worden gemaakt... Um, om uh, uh, aan de ene kant van, hé, hey, uh, dit scoort. Dus uh, bekende Nederlanders scoren. Mm -hmm. En hé, hey, uh, ijs scoort ook heel goed. Ja. Tadaa, Sterren ja, dansen op het ijs. Ja. Maar hoe zou dit dan zijn gegaan? Hé, hey, vechten? Eh... Uh... En Little People, maar, denk ik. Maar die zijn, ik weet niet, ik heb, ik, waren die zo populair dan? Of heb ik dat gemist? Ja, maar ik ken het zelf niet. Ik ken het eigenlijk alleen van verhalen. Ik heb het nooit gezien. Maar Little People was een serie over een over stelletje. Twee kleine mensen. Ja, ja. En dat scheen heel goed bekeken te zijn. Dus misschien dat zij de trend hebben gezet ja, voor de kleine mensen. Dat zou kunnen. En vechten is natuurlijk altijd heel populair. Ja, ze lachen. Ja, ja. Maar ik vind het niet. Uh, ik, ik, ik vind het gewoon kunnen, hoor. Ja. Ik vind niet ik dat je moet zeggen, oh, wat erg. Nee, ik, ja, ik vind ook het. dat die dat ze moeten het ze lekker zelf weten als zij ja. willen knokken. Ja. ja als God. zij daar aan mee willen doen. Ja. Waarom niet? Het ja. is dan ik bedoel. Wie zijn wij als uh, big people om daar iets over te zeggen? Precies. Ja, toch? Misschien moet je ze in een de een Eindhoven sturen hier. <lacht> <mensen>. <lacht> kan het heel veilig worden? Dat zou oh, kunnen. die die gaan helemaal. Die worden helemaal bedolven in die straat. Dat is <lacht> ja, echt. Uh, dat kan niet. Uh, maandag wordt het uitgezonden. En het programma heet Mickey Fight. Afgelopen week begon de Daily Show, de Nederlandse editie, met... Jan Jaap van der Wal als uh, een soort Nederlandse John Stewart. Dat is de presentator van The Daily Show in Amerika. En we gaan heel even een korte recensie doen. Onder andere met Bart, regisseur van BNN Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Um, jij, uh, jij, bent wel, jij, jij kent The Daily Show, de Amerikaanse editie, goed, hè? Ja, daar ben ik een uh, groot fan van. Ja. Ik, ik kijk bijna. Uh, het mooie is natuurlijk van The Daily Show is dat al die afleveringen gewoon online staan. Die kun je gewoon in hele hoge kwaliteit gewoon streamen op internet. Ja. En, uh, en uh, ik kijk. Eigenlijk elke week alle afleveringen. Oké, okay, dus je kent dus het programma op je duimpje. Nou, zeker. Ja, en uh, wat is het voor programma? Leg even uit. Het is een, uh, een satirisch nieuwsprogramma. Dus ze nemen eigenlijk een beetje... Uh, ze nemen eigenlijk en het nieuws op de hak... maar ze nemen ook uh, de media zelf op de hak. Dat is, het, dat is eigenlijk knappe, het knappe, een soort meta-journalistiek. Het gaat nou ja. over journalisten, maar het gaat over hoe journalisten met nieuws omgaan. En Het mooie vind ik aan, aan, uh, aan de Daily Show is dat ze zo goed zijn in... Um, het, het terughalen van materiaal. Zij kunnen echt... Iemand doet vandaag... Een politicus uh, doet vandaag een uitspraak. Mm -hmm. En dan kunnen zij... Eigenlijk vanavond al die uitspraak vergelijkt met een uitspraak die diezelfde politicus bijvoorbeeld drie jaar geleden deed en toen hij iets heel anders zei. En hoe kan dat dan dat zij dat zo goed kunnen? Ik vermoed omdat ze gewoon een enorme redactie hebben. Hoe groot... en ik, ik, ik heb geen idee hoe groot de redactie in Amerika is. Ik zag, ja. ik zag bij de Nederlandse editie dat ze, ik denk hier een mannetje of 15 of zo erachter hebben zitten en dat vind ik, dat vind ik al heel wat. Ja, ja, nou ja. dat zal in Amerika wel een stuk of 100 zijn, vermoed ik. Ik vermoed dat hij een hele grote. Videoafdelingen ook al hebben. Ja, die die dus, altijd die Alleen doen. maar uh, continu al die 24 uur uh, nieuwszenders, dus zoals Fox en MSNBC en, en, en nou ja, noem ze allemaal maar op, mm -hmm. die, die, dat ze die allemaal meetapen. En dat er, het enge is dus dat ze dus dan ook nog al, al die fragmentjes nog kunnen terugvinden. Ook nog. Dat is heel En even voor de duidelijkheid: het is dus een comedyprogramma. Uh, ja. Er worden grapjes gemaakt. Een ja. beetje sarcastisch, ja. cynisch. Ja. Uh, en het is met Jon Stewart. En wie is dat? John Stewart is een, is een, een, Amerikaanse, nou ja, een Amerikaanse komiek. Hij is ook begonnen als stand-up comedian. Doet nu tegenwoordig nog steeds theatershows, Staat heel af en toe nog steeds, uh, nog steeds uh, in, uh, in kleine zaaltjes... om uh, gewoon grappen te vertellen aan het publiek. Mm -hmm. En um, hij is niet de, de eerste presentator van de Daily Show. Ik weet even niet meer wie de, wie de allereerste was. Maar hij is pas in 1999 in, uh, in of zo, of in 2000, is hij begonnen. Dus hij doet het nu een jaar of tien. En... Um, en uh, onder, onder hem is eigenlijk de show wel heel, heel populair geworden. Hij, voor die tijd kende eigenlijk niet zo heel veel mensen. hem. speelde die wat rare rolletjes in, in, in films. Yeah. Nooit hoofdrollen, altijd gewoon kleine, kleine rollen op de achtergrond. En, en wat maakt hem dan zo goed? Uh, ik vermoed zijn timing. Ach. En uh, zijn mimiek is heel goed. Yeah. Dat, alleen al, hij kan dus alleen al uh, door, door zijn blik een uh, reactie geven op het nieuws. Yeah. Wat heel knap is. Yeah. Er zijn we weinig mensen. Jan-Jap van der Wal heeft een haarslip, dat weten we allemaal. Ja. Yeah. En dan merk je toch dat hij dan beperkter is in zijn, in zijn mimiek. Ah, ja. En dat het dus minder grappig is. John Stewart kan echt na een, een, een opmerking waarvan... Van, weet je, Want in Amerika worden sowieso veel hardere opmerkingen gemaakt dan hier in Nederland. Wij zijn Wij Hier in Nederland zijn we heel beleefd. Zeker politici zijn ja. heel beleefd. Gelukkig hebben we Wilders die, die, en, en, en de zijnen Die maken ja. tenminste nog een beetje fatsoenlijke opmerkingen. Maar dat is daar eigenlijk een beetje de, de standaard. Dat soort opmerkingen. En uh, dus weet je gewoon dat een, een senator... Uh, de, de, een democratische senator bijvoorbeeld de republikeinen vergelijkt met nazi's. Ja, nou, dat, dat, dat, dat gebeurt daar regelmatig. Dat gebeurt regelmatig, dat is echt, dat is echt heel erg grappig. En dan wordt het, wordt het dus, dus gezegd en dan zegt John Stewart, zegt dus niks. Dus dan is het, het fragment is afgelopen en dan ja. komt John Stewart in beeld. En die doet niks anders dan met, of met zijn ogen rollen of mm -hmm. heel diep zuchten... of eigenlijk niet weten waar hij moet kijken uit een soort quasi... Ja. Aan zijn stropdas gaat hij zitten ja, precies, en met dat soort pen dingen. spelen. En, ja, en dat, en dat zijn zulke kleine dingen die hij helemaal tot in perfectie uitvoert. Dat alleen dat op zich al een grap is. En dat is echt heel knap. Het is eigenlijk een soort, je moet het eigenlijk vergelijken met een soort een clown. Een clown is natuurlijk ook meer van de fysieke humor ja. dan van... Uh, uh, zoals we in Nederland hebben de cabaret, dus de, dus de, de, de, de, de grappen via tekst. Maar dan een... Perfecte samenwerking daartussen. En dat is, dat is echt heel knap. En wij zijn natuurlijk ook niet. Dat ik, ja. Wij doen natuurlijk altijd net alsof ze dat in één keer konden. Maar het, als je naar een hele oude aflevering kijkt van de Daily Show, is dit, dan, zijn ze, dan is het echt lang niet zo grappig. Nee? Maar ze zijn nu zo, zo snel en scherp. En, en het mooie is natuurlijk dat zij ook nu een bepaalde status hebben bereikt, waardoor het alles Wat ze zeggen, nog meer gewicht Ja, te ja want ze zijn heel belangrijk. Hè? Eigenlijk voor de voor, voor politici in Amerika. Ze hebben vorig wel... jaar, jaar een onderzoek gedaan en daar werd het onder Amerikaanse jongeren. Is de daily show de, de uh, uh, wordt gezien als de meest betrouwbare nieuwsbron <lacht> in Amerika. Dat zegt dus al heel wat. Ja. Het is dus gewoon een satirisch nieuwsprogramma dat dus alles en iedereen op de hak neemt. Want dat is ook het mooie. Ze kiezen geen enkele kant. Alles en iedereen wordt even hard aangepakt. En dat dat dan wordt gezien als je meest belangrijke en meest betrouwbare nieuwsbron. Dan heb je, heb je echt wel wat bereikt. Nou, en op een gegeven moment dacht Comedy Central Nederland... want dat is een, een, een omroepzender die, uh, die overal uitzendt. Ook in ja. Nederland, daar kijkt geen hond naar. Maar zij dachten, wij gaan... Ja. Een, nee, nou ja, nee, uh, ja 50.000 uh, mensen ja. per avond. Ja, daar hoor ik ook bij. Dat is niet zoveel. Um, de Daily Show Nederland moest komen. Jaljaap van der Wal ging het presenteren. En onze um, universities die hebben daar natuurlijk even naar gekeken. Want uh, wij kunnen best wel in een weekje een programma maken... en of breken. Um, Rik, bij jou beginnen. Jij hebt hem gezien. Uh, ja, ik heb de tweede aflevering heb gekeken. Nou, zeg het maar. Uh, ja, het is eigenlijk bij mij nog zo dat het wel twee kanten op kan gaan nu. Oké. Okay. Dus of het wordt uh, een herhaling van telkens hetzelfde en dan is het denk ik snel afgelopen. Ja. Of, uh, ja. of het gaat enorm groeien en ik hoop dat ze die kans krijgen. Want ik had eigenlijk, ja, voordat ik ging kijken, al een gevoel van ja, dit is weer zo'n... Amerikaanse productie die naar Nederland komt en dat, dat slaat niet aan. Dat is andere humor. Moest dat je uh... lachen? Ja, ja. Ja, dat heb ik. Uh, ik heb er zelfs over getweet dat ik uh, dat vier moest keer moest lachen. Ah, okay. Ik heb het bijgehouden. Ik vond echt vier keer dat ik echt. Dat en vond. wat vond je dan leuk? Wat waren dan goede grappen? Ja, de, nee, ja dat, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Oké, okay, maar je, je te, had aan. wel een paar keer dat je een glimlach op je... Op je. Ja, ja ik, ben, ik hou zelf heel veel van flauwe humor en ja. dat zat er dan wel in. In die eerste uh, aflevering was het thema uh, Jolande Sap van vorige week eigenlijk al. En in de tweede aflevering ging het over Brandon, die jongen met dat tuigje van de EO. Uh, Angelique, jij hebt, het ook, jij hebt ook gekeken. Mm -hmm. Had jij het idee dat je keek naar een nieuwsprogramma? Nou, het leek een beetje een herhaling van allerlei ja, nieuws. dat had soort ik ook op... een beetje. Ja. ja, een beetje een opzomming van, nou, dit is er allemaal gebeurd. Dit hebben de politicus gezegd en uh, ja. Oké, okay. niet echt. Want ik vond het wel jammer dat het niet actueel was. Dat vond ik ook, ja. ja. Ik, ik, ik had niet het idee dat ik zat te kijken naar een, uh, ja, iets nieuws. Moest jij lachen? Nou, nee. Nee? Ik heb één keer een glimlach op mijn gezicht gehad. Dat was helemaal op het einde. Toen kwam er een dame praten over privacy. En eigenlijk was de conclusie dat het gewoon helemaal kut is... met de privacy in Nederland. Toen ik uh, zoiets uh, okay. van... Oké, okay. ja, er kwam ook helemaal niks erachteraan van om het een beetje goed te praten. Of dat er iets beter zou worden. Dat vond ik wel een mooi einde. Ja, ja, ja, precies. Dus het, gewoon... het is natuurlijk ook comedy allemaal, moet het zijn. Dus het moet ja, ook... Zo... ik zou moeten lachen. Ja, ja, ja. Maar dat, nee. Bart, eh, jij hebt eh, als onze Daily Show expert jij hebt ook gekeken. Ja. Eh, wat vond je ervan? Uh, Allereerst Jan, dat Jan-Jaap van der Wal heel maar dan ook echt heel goed naar John Stewart had gekeken. Ja? Hij probeerde alle maniertjes en, en, en uh, dingen probeerde die na te doen. Wat als je de Daily show de Amerikaanse editie kijkt, dan kijk je er eigenlijk gewoon doorheen. Ik ja. kan me voorstellen dat als je dat niet gezien hebt, dat je dan het misschien wel als origineel zou typeren. Ja. Um, en verder moet ik, ik heb niet vier keer gelachen, ik heb geloof ik maar twee keer gelachen. Okay. En waarvan, waarvan één keer, dat kwam ik bij bij Sander van Op Zeeland, dat was dan de, de deskundigen-deskundigen, ja. die een soort top vijf ging wat maken. Wat ik wel leuk vond, vond, vond ik leuk. Vond ja. inderdaad een top vijf van Egypte-journalisten. Uh, uh, ja. En... Um, daar zat wel, daar, daar kon ik wel heel even uh, uh, in mee lachen. Maar ik vond, de, de rest van de grappen vond ik nog niet echt van een niveau dat ik denk, ja. Uh, um het, het past bij de naam The Daily Show. Okay. Maar het is in ieder geval, ik moet er wel zeggen... het is wel een stuk beter dan de nieuwste show van Vietnam. Dat was echt tenenklommend slecht. TheDailyShow.com, dat is het adres om alles terug te kijken... in, in Engeland of in Amerika? Ja, in Amerika, gewoon de full episodes. Kun je kijk. gewoon alles terugkijken. Het begint altijd even met de 30 seconden reclame. De, maar het is allemaal reclame voor Comedy Central. Dus dat is ook altijd wel heel grappig. En okay. dan kun je daarna gewoon de hele, de hele show <laughs> kijken. En dan zelfs als je, als je want het eindigt met een, met, een, met een interview... dat is de Nederlandse editie doet het ook... Ja. En als je gewoon de gast niet leuk vindt, gewoon stoppen. volgende aflevering. Oké, okay, thedailyshow.com. In Nederland kun je terugkijken via Comedycentral.nl. Cijfer voor de Nederlandse editie? Oei, ik geef nu een 6,5. Ja. Uh, dat is omdat ik wel potentie zie. Dus, uh, dus laat ze nog even... Dit, misschien dat ik na drie weken wel zeg dat het een, een 7 wordt. Maar als het heel erg verpest, dan kan het ook nog wel eens naar een 5,5 gaan. Elke avond te zien om half elf op Comedy Central de komende twee weken. Want het is een experiment, gaat dat nog door. Dank allemaal. I heard you and video kills de Radio Star. Fucking shit, Ranzig. Hey hoi, ik ben Christel en vanavond sta ik op de grote markt in Haarlem waar ik op zoek ga naar de gorste wc van Nederland. Ik sta voor Café XO. En ik ga daar eens kijken hoe het zit met het toilet. Ik ben natuurlijk op zoek naar de goorste wc van Nederland. Nou ja, dat is blijkbaar niet te vinden in Haarlem, maar ik sta hier echt helemaal verkeerd. Het wc is hier echt uh, super schoon. Je zou hier van de grot kunnen eten. Oh, ik zie in het hoekje wel een wc-borstel staan. Ik ga even mijn handschoen aantrekken en dan ga ik kijken wat er in de wc-borstel zit. De wc-borstel is zo te zien gloednieuw en nog nooit gebruikt. Ik kan dan ook de wc-borstel niet betrappen op uh, aangekoekte restjes. Jammer. Zoals altijd heb ik ook dit keer mijn spykit meegenomen. In mijn spykit zit dit keer blacklight en een spuitbus waarmee je lichaamsvochten kan zien. Op de wc-bedoel en op de grond. Laten nou, we eens even kijken wat hier gebeurd is. Zo te zien er is er in deze wc nog nooit seks geweest. Ik kan echt niks aan dingetjes vinden op de grond die licht geven. Met mijn black light. Nou, deze wc moet nog echt nog ingewijd worden. Omdat de wc hier zo schoon is, lijkt het me een heel leuk idee om hem uh, om eens flink onder te schijten of onder te kotsen. Ja, ik zit dus nu op mijn knieën bij de wc-pot om te kijken of die een beetje kotsen mooi is. Ja, het eindcijfer ga ik natuurlijk weer even achter gesloten deuren verzinnen. Kom, zo bij je terug. Ja, het eindcijfer van uh, Café XO. Ja, zoals ik al zei, het is een heel heel mooi toilet. Je hoeft er niet voor te betalen. Nou, zo te zien is het echt splinternieuw en kan je er van de grond eten. Dus het wordt sowieso een dikke negen. Zo. En nu wegwezen, want dan ga ik je eens flink schijten. We zijn altijd blij als ze daar naar de wc toe gaat, Christel. Uh, ja, dat betekent dus dat dit een negen was. En vorige week al in Amsterdam een 4.7. Dus Amsterdam gaat op dit moment nog aan kop. We zoeken de goorste wc van Nederland. Als dus je denkt, uh, nou, bij mij in het dorp of hier in de stad, daar is wel een smerige wc. Laat het maar even weten, hoor. 47 7 Deze zat vorige week in de plug. Noah and the Whale, and Life Goes On. Lisa likes Brandy in the way it hits her lips. She's a rock'n'roll survivor with pendulum hip. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue. The barman used to call her little Lisa Looney-Chun. She went...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 So, oh, got more than money and sense, my friend, you got heart.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 go in your way. Noah and the Will won vorige week dus de plug. Toen was hij uitgekozen door, uh, door Timo van 3FM. Die vindt het een heel mooi liedje. En gaat hem vanmiddag vast wel weer draaien op 3FM. Maar waarom zou je daar naar luisteren als je ook gewoon naar Radio 1 kunt luisteren? Hè? Columnist Betwist. In Columnist Betwist gaan we op zoek naar de beste columnist van Nederland... en vandaag is het voor de derde keer in de beurt aan Pien. Pien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat lekker hè? Ja, gaat prima. Al drie keer door? Ja. Oh, eigenlijk ja. twee keer, vandaag is het de, is de derde keer. Ja, uh, ontzettend leuk. Ja, Waar, waar gaan jouw columns normaal gesproken over? Ja, Normaal gaan ze uh, over het studentenleven, want uh, dat is allemaal nieuw voor mij... en dat is uh, leuk om over te schrijven, maar vandaag heb ik toch wel weer even iets anders. Want het is nieuw voor jouw studentenleven, want je bent net begonnen met je studie. Ja. ja en je precies. woont op kamers ook nu. Ja, precies. Ach. Dus er gebeurt van alles en er valt altijd wel wat over te schrijven. Ja, precies. En je, je, maar je gaat dus veel uit, gewoon donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. <laughs> ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja, ja, ja ik ken het. Oké. Okay. En deze keer, waar gaat het over? Ja, nou, deze keer is het een iets zwaarder onderwerp. Het gaat namelijk over mijn huisdier. Oké, okay, hoe spannend. Nou, ik, ik ben benieuwd. Ga je gang, Pien. Dankjewel. Vandaag geen leuke column. Vandaag geen tof verhaal. Vandaag geen gedichtje met een gekke moraal. Je huisdier is je maatje, je allerbeste vriend. Ze dus kunnen je misschien geen antwoord geven, maar dat geeft dan ook echt niet. Want niks is leuker dan een kwispelende staart. Iemand die altijd staat te wachten voordat jij je huis naar binnen gaat. Mijn hond, ach, die is al oud. En de tijd is dan gekomen. Dat zij ons gaat verlaten en in de hondenhemel gaat komen. Lieve schat, we hebben echt genoten van alle blijdschap die jij bracht. Nu mag je gaan voor wel, doe je oogjes dicht en slaap zacht. Nou, huh. ja. Weet ja, je, hoe heet hij? Deslin. Deslin. Ja. Ach, en hoe oud, ja. hoe oud is het een hij of een zij? Het is een zij, ze, is al, uh, ze wordt tien in april. Huh. En we hebben net te horen gekregen dat ze uh, heel erg ziek is, dus. Uh, oh, echt wat, he, wat heeft ze? Uh, kanker, denken we. Hoppa. Gadver. Nou, ik vond een mooie column. Dankjewel. Dat wel. Ja, dat is een beetje een beetje... het is een nare onderwerp, maar het is wel een mooie column. Dankjewel. Ik ben benieuwd wat de rest van Nederland ervan vindt. Er kan weer opgestemd worden. Uh, mail als je vindt dat Pien door moet naar de volgende keer. 47 bnn.nl Misschien tot later, Pien. Ja, is goed. Mm, Lieke, huh? uh, wat, uh, wat, wat vind jij hiervan? Ik heel dramatisch. Ja, beetje, schat. we zien het soms een beetje zwart. Nou? Nou. Vind je het leuk? Nee. Nee. Het is dus uh, dat liedje Je vecht nooit alleen van de drie J's. Oh. Ik ga het meedoen aan het Songfestival. Ja. Uh, dat is ergens in mei. En daar was me een partij gedoe om, uh, afgelopen week. Want, uh, heb je het meegekregen? Nee, maar was toch niet weer Albert Verlinde, hè? Nee, nou, wel weer Albert Verlinde! Nee. <laughs> al het gedoe in de hele wereld ging, <laughs> de, ging rondom Albert Je had dus de BNN-zaak, waarin, dat, dat was in één keer, was er weer, hadden wij iets weer gedaan. Ja. Hè? De, met die, met de. terwijl het al lang opgelost was. Dat was, was al de... lang opgelost, dat, was, dat speelde in 2006 en nu ineens wof, wof, wof, wof, weer erg. Mm -hmm. en, uh, en toen was er uh, <laughs> de kleine mensen die gingen vechten. Uh, en toen kwam Egypte, en dat was ook Slinden. En nu uh, had je ineens zo'n uh, um, uh, festival. Zondag, vorige week werd het uitgezonden door de Tros. Nou, dat was een programma, dat schijn, ik heb het niet gezien... maar het schijnt niet zo goed te zijn geweest... want mensen waren boosje op, uh, op de Tros. Mm -hmm. Want het was namelijk echt een heel naarakelig programma uiteindelijk. Maar waarom, wat was er naar Ja, Ja, er waren dus uh, liedjes... Uh, en die moesten de drie J's zingen. Vijf liedjes waren Ja, en dan eentje werd het uh, Eentje, eentje gekozen. bon. En uh, uh, uiteindelijk uh, mocht dan een soort vakjury, zeiden ze ook telkens, die mocht dus kiezen welk liedje door zou gaan. Dus in uh, samenwerking met dan het, het, het, het kijkende publiek, die mocht dan stemmen via sms en zo. Maar ze zeiden dus bij alle liedjes, behalve bij die laatste, die we net ook een klein beetje draaiden, zeiden ze dus van, ja, leuk liedje, maar niet echt iets voor het songfestival. Dat je ook denkt als kijker, waarom... Zingen ze die liedjes dan? Ja. Als het niks is voor het Songfestival. Het is niet zo alsof die vakjury ze voor het eerst hoort. Nee, dat mag ik toch, toch hopelijk van <laughs> niet. Nee. En daarnaast uh, was, er ook, uh, uh, was het een programma niet helemaal goed getimed. Want uiteindelijk wonnen ze dus dat, dat laatste liedje. Die gingen ze dan zingen. En vlak daarna werd het programma ineens afgesloten... door Cabau van Kabouw van Gasbergen Die presenteerde het. Mm -hmm. En ineens was het afgelopen. En ik dacht, ploep, dat was het. Oh, zonder dat er een uitslag uh, bekend was. Nee, wel, je had het één liedje dus gewonnen. Alleen ze waren dus nog midden aan het, waren het liedje nog aan het zingen. Oh. En toen midden in het liedje werd hij uh, ineens afgesloten het programma. Dus dat was raar. En het allerbelangrijkste was dat het jurkje van Jolante kort was. Ja ja nou, oh, dat, dat, heb ik ik dat heb ik. De rest wat je mij net vertelde is nieuw voor mij, maar dat van het jurkje had ik al gehoord. Ja, en dat is dan, echt, dat is dan drie dagen discussie in Nederland. Hè, ja. Over het jurkje van Jolanta Cabau van Kaspergen. En die heeft dan ook officieel gereageerd. Uh, want um, zij vond het jurkje niet te kort. Want Wesley, die kon uh, gewoon rechtop staan en toch... Zag die nog niks? Dus, nee, maar er was iets mee. Ook met West die vond het ook prima en zo. Maar echt, de discussies. En ik zat het zo allemaal te lezen. dacht: wat onzin allemaal. We hebben het over. Hè? Maar eigenlijk was dat jurkje bedoeld voor die andere show met die uh, dwergen. <laughs> dat, dat denk ik, ja, dat gaat ze ook presenteren. Maar goed, eh, en daarna was er nog iets trouwens. Met dat, en, want toen bleek ineens ook dat de Tros prochtelijk de verkeerde uitslag had gegeven. Het winnende liedje was dan wel het winnende liedje. Alleen alle andere liedjes waren door de war geraakt. Maar dat maakt verder niet uit. Dat dacht ik ook. <lacht> maar heel veel mensen vonden dat ook weer. Dus uh, we hebben er de hele week over gehad. We goed dat je het gemist wel. Dat is wel knap dat je hebt afgesloten voor dat soort bijzaken in het leven. Ja. Heel goed van je. Ja. Slashhammer als we het toch over geweld hebben. Pieter Gabriel, hier in 4-7 op Radio Uno. De Gabriel en Sledgehammer hier uh, op Radio 1. Um, ik krijg nog een paar mailtjes uh, van mensen die zeggen van... ja, ga je er nog zeggen of niet? Um, maar dat... dat ja. Uh, het gaat dus om de mol, wie de mol is. Ik stond dus, uh, dus in de lift in het AKN-gebouw van de AFRO... waar de AFRO, uh, uh, waar de Afro zit. En daar, daar ving ik dus op wie de mol is. En, uh, en nu wilde ik dat gaan vertellen. Maar ik denk dat ik het toch maar niet moet doen. Ik denk dat ik gewoon... En mijn mond moet houden, want, uh, want volgens mij krijg ik daar echt enorm veel problemen mee als ik dat ga doen. Dus uh, sorry. Maar alleen als er heel veel verzoek is, dan wil ik er nog wel eens over nadenken. En uh, voor de rest, nee, nee, ik ga het niet doen. Nee, ik ga het niet doen. Karin de Groot is het. één keer gezegd, ga het niet nog keer. Dus ik denk dat ik anders een telefoontje kan verwachten van, uh, van de baas en de leiding. Eén keer gezegd, wie de mol is. Lieke, kijk jij, kijk jij wie is de mol? Ik heb het één keer gezien ja. Vind je het seizoen. leuk, leuk programma? Uh, nee. Nee. Nee. Oh. Gewoon in het algemeen niet of dit seizoen niet? Uh, nee, in het algemeen hm. eigenlijk. Maar, maar hm. mensen vinden het allemaal zo spannend, altijd. Ja. Ik ben ook niet zo fan hoor, maar. Maar ik denk dat je, het, ja. Ja, spannend. Ja, ik, dan moet je echt alle afleveringen kijken. Denk ik. Ja. Maar ik geloof ook niet in al die theorieën die iedereen bedenkt. Nee, allemaal, van, van, van ja, de codes en weet ik veel wat. Ja. De mensen die verzinnen nog creatievere dingen dan de programma. Ja, en zelf als, het, als Mars en Uranus dan in een hoek staan, ja. dat dat dan agressie is. Maar wie denk jij dat het is? Nou, ja, jij hebt net verteld wie het is. Ja, maar wie dacht, je, je, voor? Wie dacht je hiervoor dat het was? Ik denk Art. Ja? ja. Die blonde? Ja. <laughs> nee, ja, dit is niet zo. Nee. <laughs> nee. Ja, heel moeilijk Ik <laughs> vind het een beetje gek. Het is een beetje gek.